Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zonder negatieve coronatest kom je Duitsland niet meer in. Vanaf dinsdag moeten Nederlandse reizigers aan de grens aantonen dat ze negatief getest zijn. Duitsland beschouwt ons land nu als hoog risicogebied omdat er zoveel coronabesmettingen zijn. Dat geldt ook voor Tsjechië, Polen en Frankrijk. Naast een negatieve coronatest moeten reizigers ook tien dagen in quarantaine. Er geldt een uitzondering voor mensen die over de grens werken. En in Tilburg zijn een meisje van 12 en een jongen van 18 opgepakt voor mishandeling. Dit weekend reed een jongen van 17 met zijn scooter naar een bushalte. Omdat zijn vrienden daar lastig gevallen werden. Helemaal daar werd hij zelf geschopt en geslagen door een groep jongeren... nadat ze hadden gezien dat er een kleine camera op zijn helm zat. En Feyenoord heeft vanmiddag gedaan wat het moest doen om aan te haken bij de strijd om plek 2. Winnen van VVV Venlo. Dat lukte dus, het werd 2-0, maar het was wel een saaie pot. Commentator Chris Wobbes zat vooral om zich heen te kijken. Wat vooral opvalt eigenlijk in de Kuip is nog steeds die prachtige kleurenpracht. Al die spandoeken, maar het feit dat je je daarmee bezighoudt als toeschouwer zegt genoeg over de wedstrijd. Ja, die doeken zijn trouwens wel voor het laatst te zien. Over twee weken is de bekerfinale in de Kuip en dan moeten ze allemaal weg zijn. En een allesbehalve saai mediapraatje gisteren na de bekerfinale in Spanje. Die werd gewonnen door Real Sociedad. De trainer is als een leven fan van de club. En vroeg na afloop aan journalisten of ze het oké okay zouden vinden als hij zich voor even als supporter zou gedragen. Tijdens de persconferentie trok hij een shirt van de club aan en begon niet te schreeuwen. En Real, ja! Ja! Het was dan ook wel een moment voor een feestje. De bekerwinst is de eerste prijs voor Sociedad in 29 jaar. En het nog is bewolkt, maar wel bijna overal droog. En er kan ook af en toe wat zon doorbreken bij een graad of 10. Morgen, dan wordt het echt guur met veel wind. Hagel en natte sneeuwbuien, onweer en windstoten. Het wordt ook max 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de buitenring van de A10 Zuid bij Alfred Watergaarsmeer. Er staat nu 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Door het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht.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 Voor twee uur draaiden we nog een uh, andere single van uh, Billy Joel. Dat was de Happy Ending. En ditmaal hoorde de single uit 1983 uh, van hem. 83 alweer. Ik heb hem nog op uh, singeltje, op zo'n uh, zo vinyl uh, schijfje, okay. zeg maar. Uh, deze single, de uh, Uptown Girl. De eerste plaat. naar het nieuws zijn weer van drie uur. Welkom terug, eerste paasdag. We hebben ja. een lekker eitje getikt vanmorgen en we kunnen er weer tegenaan, gaan, Robert-Jan. Klopt. En uh, u bent natuurlijk met de, paasbr met de paasbrunch bezig. En uh, in ieder geval geniet ervan een fijne eerste paasdag. Wij, wij hier uh, in, aan de Tolweg 10a uh, gaan uh, het tweede uur in van Zandvoort op zondag. En wat gaan we daarin doen? de uh, klok van uh, uh, half vier tijdens de evenementenagenda gaan we uw aandacht vragen voor een online bijeenkomst en onder de titel van Herken je wat je ziet. En wat dat behelst. dat hoort u meer over rond de klok van half vier. We hebben natuurlijk ook, uh, volgen we dit uur, de voetbal-eredivisie... Uh, en de standen van de wedstrijden van vandaag. Uh, voor de rest gaan we de regio in. We gaan uh, allereerst naar Wieringen, want we hebben we een reportage over het feit dat er weer strengere milieueisen worden opgelegd... voor de garnalenvissers en wat dat voor hun gaat betekenen. Daarna gaan we naar Amsterdam, want de salonboten hebben een protestvaart gemaakt over de grachten. Omdat de, vanwege de vergunningenloterij. Moet je je voorstellen, je hebt nou twee of drie boten rondvaren. En als je pech hebt, dan ben je er twee kwijt. Omdat, de, omdat die loterij anders uitvalt. Dus meteen die boot ook eh, niks meer waard ja, natuurlijk. Klopt. Dus... En, en wat, moet je, wat moet je dan? Moet je hem aanhouden, moet je hem verkopen? Want over, want over een aantal jaren wordt er weer een ronde verloot. En dan heb je maar één boot en dan moet er weer boten bijkopen. Het is een beetje vergelijkbaar, dat verhaal, toen jij dat vertelde. Met de, de viskarren aan de boulevard. Ja. Als ze zeg maar elk jaar uh, die uh, loting gaan doen van uh, wie komt er voor een plek uh, in aanmerking. Ja. ja, dan kan je dus uh, nu wel heel veel geld betaald hebben voor zo'n uh, ja. zo, zo, zo plek zeg maar, uh, op de boulevard. Ja. Maar uh, ja, dan is die in één keer niks meer waard. Dus vandaar dat zou ik natuurlijk willen. Uh, daar zijn ook andere, andere, uh, andere dingen voor om uh, dat te willen. Maar willen dus, uh, de, de, de visventers zeg maar, een uh, vast paviljoen hebben? Ja, dat nou, is alles voor te zeggen. Want loterijen wordt niemand gelukkig van. In dit geval zijn dus de salonboten zijn aan de beurt van Amsterdam. En daarover ook een reportage. En in ieder geval ook nog een, uh, een reportage uit, uit geest. Want uh, ja, de vaarkoorts neemt toe... Tweedehandsboten die zijn vol op te koop... maar zijn momenteel in prijs stijgend. Omdat er zoveel animo is. Een begrijpelijke animo. Want lekker het water op als je toch niet naar het buitenland kan op vakantie. Dan maar lekker varen. De populariteit inderdaad van, neemt dus een, een enorme vlucht. Daar hebben we een reportage van uit een jachthaven in, uit geest. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. Als je helemaal erin wil zijn met uh, de boot, neem dan ook een hengeltje mee. Dan heb je meteen twee vliegen in één klap. Een beetje uit de tijd van Stock Aitken en Waterman als producers trio. Deze single van 5 Star en The Slider Touch, inderdaad. De jaren 80. zo op de zondagmiddag op de radio. Eerste paasdag en ook op eerste paasdag zijn we bij... zo dadelijk gaan we vissen. Ja, echt waar, we gaan garnalen vissen. Het kan nog. Het kan <laughs> nog en daar gaan we de regio voor in. Maar eerst gaan we even lekker dansen op deze disco klassieke van Earth, Wind Fire. Let you know. Gisteravond hoorde ik nog een hele andere plaat van uh, Earth, Winter, Fire. Dat was uh, After the Love Has Gone. Ook een heel mooi nummer trouwens. Het staat uh, ook in onze ZOS Live-lijst, hè? Ja? Ja. ja, wat een ja. prachtige plaat is dat. Uh, ja. Die gaan we zeker binnenkort uh, weer eens uh, voor je draaien. Maar uh, ja, dit is gewoon een lekkere disco-klassieker. Je hoorde Let Us Cruise. Ik hoorde van de week uh, trouwens... Uh, dat heb ik al een paar keer gemeld vandaag... dat uh, in één keer het hengelen heel uh, populair uh, is geworden... En dit jaar zijn er maar liefst 80.000 nieuwe aanmeldingen... van nieuwe leden bij de, bij de visvereniging ja. in Nederland. Ja. Dus ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met corona... en er op een reden te hebben om erop uit te gaan. Laten we het zo maar even zeggen. Ja, nee, dat klopt. Heel begrijpelijk. Het is heerlijk langs de waterkant, maar dan wordt het erg druk dan, hè? Ja. Maar dat kun je weer geen anderhalve meter houden nee, natuurlijk. Straks hebben we ook nog een, een bijdrage over de, de, het vaarseizoen begint weer. Dus de handel in tweedehands boten en zeilboten, motorboten, die, die stijgt ook enorm. En uh, waardoor de prijzen natuurlijk ook stijgen. Maar we gaan eerst eens even uh, naar Wieringen. Want uh, onder de kop strengere milieueisen voor genale vissers. Geen schonere motor, geen vergunningen vissers op Wieringen staan opnieuw voor een grote uitdaging. Op korte termijn moeten de kotters zijn voorzien van schonere motoren. Lukt dat niet, dan krijgen de vissers vanaf 2023 geen vergunning meer om mee, om mee uit te varen. Kottervereniging Visnet heeft de hulp ingeroepen van de Noordkopgemeenten voor onderzoek en mogelijk uitstel. Het vooruitzicht als dat niet lukt is zeer dramatisch. Luister naar de volgende reportage die onze collega's van NHTV hierover maakten. Het zal toch geld moeten verdienen? Een nieuw probleem dreigt voor de garnalenvissers op Wieringen. De schepen moeten binnen anderhalf jaar overschakelen op schonere motoren. Alleen dan krijgen ze vergunning om verder te mogen vissen. Het is speciaal hier op Wieringen is dat, is dat lastig. Omdat deze vissers in de Waddenzee en in de Noordzeekustzone vissen. En dat zijn, is een Natura 2000 gebied. En dat stelt extra eisen aan, uh, nu aan stikstof. Dat betekent dat we op termijn, maar dan praat je over tien jaar echt emissieloos moeten vissen. Misschien moeten we dan wel uh, elektrisch vissen of op uh, waterstof. Maar om die tijd te overbruggen, moeten de schepen aangepast worden. En ja, dan zullen er uh, filters en, en, en, en dingen tussen moeten. Voor de genale vissers is het opnieuw een grote aanpassing... die naar hun eigen zeggen het voortbestaan van de sector bedreigt. Ja, dat gaat een heel veel geld kosten. En ja, We krijgen niks voor terug. Dat is eigenlijk het, het hele verhaal altijd. Die nakomen ze weer met wat anders. Dus eigenlijk moet je helemaal... Om. kan je met meer uh, We staan hier op Wieringen, we gaan met Wieringerschepen proeven doen om te kijken hoe we, dat, uh, hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. We hebben dit probleem ook neergelegd bij de, bij de gemeente in de kop van Noord-Holland omdat we steun nodig hebben bij het zoeken van een oplossing. Die oplossing is, is zit er in de techniek en daarna moeten al die schepen uitgerust worden met die techniek. Nou, Er zijn 250 ganalenkotters en als die in anderhalf jaar tijd moeten verbouwen dan weet ik zeker dat ze die niet gaan halen. Als het misgaat, dan is gewoon op 31 december 2022 komt de vloot in de haven en gaat er niet meer uit. Nee, de, de, het vooruitzicht als het niet lukt, is zeer dramatisch. Maar zie jij jezelf je stil liggen in de haven? Nee, ik ken niet. Ik heb vier kinderen die moeten eten, dus het is eigenlijk heel simpel. Nou, hier in Zandvoort kennen we dat beeld uiteraard ook van de viskotters... Die zou uh, vlak voor de kust uh, actief zijn, uh, Albert-Jan. Ja. En die moeten dus een windmolen op de boot gaan zetten, denk ik. Want uh, ja, er gaan allerlei uh, eisen wat betreft het uh, milieu gelden, ook voor de viskorters worden. juist uh, in die reportage van uh, onze collega's van NH Nieuws. Dank daarvoor. En wij gaan weer uh, lekkere plaat draaien voor je. Deze eerste Paasdag, het is koud buiten, dus binnen blijven luisteren naar de radio en uh, elle klaar.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 And every time you fall Get back to your feet I with your body, Ooh. mind and soul Bring it out to take control Just another way you land comes my way, yes, tomorrow, yesterday, yes, the different, yes, the strange, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I say yes to love and yes to life, LGBTQ and I, baby, will you be my wife, will you marry me, yes, the yeah. yes, joy and yes, the fun, yes, the chart number one, tell me what your favorite song, yes, yeah. Yeah. Ooh, yes, the tears and let go, yes, I've being afraid no more life is so incredible, yeah! Woo! Yeah. Not just something you say, but something you do! Stop the like religion! Say yeah! Everybody in the world, say yeah! yeah. We We, we, we, we, <laughs> see, een zijn bijdrage zo bij Zandvoort op zondag. Met deze nieuwe single van Alan Clark, je hoorde Yes! Inderdaad een plaat in de 12-inste uitvoering... Wat hij heeft nog een toegift aan het eind, hè, die single. Gisteren was je trouwens ook nog bij RTL Boulevard... in het Leuke Is. Daar heeft hij ook de single met zijn kleine uitgebracht... van Apples, uitgebracht, uitgevoerd... zo moet ik het eigenlijk zeggen, van Father and Friends. Weet je wel, die ja. hij met zijn eigen vader heeft gedaan... En hij heeft het nou ook met zijn kleiner gedaan. En oh. vader zat er in, op de tribune en die genoot daar natuurlijk enorm van van die uitvoering. Dat was inderdaad het verhaal van Ellen Clark. Laten we eens even kijken wat er. Rustlanden zijn in de eredivisie op dit moment, uh, albert Ah, Doe jij de eerste maar. Ja, dat ga ik uh, de eerste doen. Uh, we hebben het over uh, PSV tegen Heracles uh, Almelo. Het gaat lekker met uh, de Eindhovenaren, want het staat 2 uh, tegen 0. Dan hebben we nog ADO Den Haag thuis tegen FC Utrecht... Daar is de tussenstand 0 tegen 3. Zometeen om kwart voor 25 wedstrijden. SC Heerenveen tegen Ajax. Ook een klapper. En dan de klapper. FC Emmen thuis tegen RKC Waalwijk. Uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Op deze eerste paasdag. Maar eerst weer meer muziek. Hier is Miss Montreal.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 Met jou wil delen. Ik heb veel te lang gewacht, maar het kan me niet meer schelen. En ik weet dat je nog luistert, ook al ben je soms wat stil. Dus ik sta met Zojuist de nieuwe single van uh, Miss Montreal en die heet uh, Alles. En als ze naar de cd-hoes uh, kijken, Albert dan zie je Miss Montreal daarop... met een uh, ACDC-t-shirt uh, uh, aan. Ken jij ACDC? Ja, zeker. Dat is iets ruiger dan het plaatje het... Wat, ze net, wat ze net gemaakt hebben. Wij hadden, noemen mij, dat een bult herrie. Ja, <laughs> dat is ook een uh, bult herrie. Dat zeg je heel erg goed. En dat uh, Alles, dat was gewoon een lief liedje, ja. toch? ja. Daar gaan we het nu over hebben. Uh, uh, oh ja, even, uh, een evenement wat eraan zit te komen. Een, zo, uh, een online bijeenkomst. Herken je wat je ziet? Dat is het thema. In Zandvoort zijn er veel bewoners die voor hun naasten zorgen. Terwijl we naar elkaar omkijken, elkaar helpen met boodschappen... elkaar spreken in de buurt of intensief voor elkaar zorgen... herkennen we niet altijd wat we zien. Om hier een helpende hand in te bieden... wordt een online bijeenkomst georganiseerd. Het is voor iedereen soms moeilijk kenbaar te maken wat er daadwerkelijk speelt. Hoe herken je de mantelzorger? En welke signalen zijn er die kunnen wijzen op overbelasting van de mantelzorger? En hoe ga je het gesprek aan? Op maandag 19 april, 19 april van 4 uur s middags tot half 6... wordt hierover een online bijeenkomst georganiseerd met als titel... Herken je wat je ziet? Daarin gaan sprekers van Tandem uh, Centrum voor Mantelzorgondersteuning... STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg en het netwerk Basisvrijheidigheden Zuid-Kennemerland. Graag in gesprek met iedereen die aan deze bijeenkomst wil deelnemen. Deelname aan deze online bijeenkomst is gratis. Een vooraf aanmelden is nodig. En dat kan door het sturen van een e-mail naar info: -vip info vip zandvoortnl de bevestiging ontvangt u dan een link waarmee u kunt deelnemen aan deze bijeenkomst op 19 april van 4 uur middags tot half 6. De online bijeenkomst herken je wat je ziet. Dankjewel je Albert-Jan. Dat was een om half vier, hoor je altijd, de evenementagenda. Nou ja, vanwege corona liggen natuurlijk heel veel evenementen, evenementen plaats. Maar we hadden toch inderdaad wat juist in de evenementagenda. Van alles van uh, Miss Montreal gaan we naar uh, Is Dit Alles, de oude single van uh, Doe Maar. Oh, een uh, lekkere nederpopplaats op de zondagmiddag bij CFM. Nou, dat hebben we gedaan, met doe maar. En is dit alles wat er is. Zo dadelijk gaan we weer uh, de regio in... ...en dan gaan we het hebben over de vergunningen voor de salonboten. Maar eerst krijg je nog deze van uh, Miley Cyrus. Flowers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 You're down briljante single, deze van Miley Cyrus en Angels Like You. Ondertussen staat de tv in de studio aan de tolweg Tina, ook nog op de Ronde van Vlaanderen. Ja. En jij hebt goed nieuws over Van der Poel, want nou, nou, door mega voorsprongen <laughs> heb je het over, of niet? Nou, we zijn nog, met nog zo'n 28 kilometer te gaan, is een groepje van zes man weggesprongen, waaronder Van der Poel. Maar echt wegkomen ze niet, want de voorsprong ja, fluctueert tussen de 12 en de 9 seconden. Dus een echte wegsprinten is er niet bij geweest voor die kopgroep. Want hij doet eigenlijk voor de meeste kopwerk... en niet echt, wordt hij echt ondersteund door de medevluchters, om het zo maar eens te noemen. Vandaar dat de voorsprong ook alweer iets terugloopt. Wellicht weer een hergroepering, maar we houden het voor u in de gaten. Ja, het echte werk moet nog gaan beginnen daar, denk ik. Ja, met nog 28 kilometer terug. Ja. Dus ze zijn er nog niet. We kijken voor u mee. Goed, uh, naar Amsterdam. Uh, want uit protest tegen het nieuwe vergunningssysteem van de gemeente... maakten een twaalf uh, historische Amsterdamse salonboten... op 2 april een tochtje over de grachten. Omdat het volgens de gemeente te druk is op het water... moesten alle rondvaartboten loten voor een nieuwe vergunning. En daardoor zijn tientallen reders nu hun vergunningen kwijt. Het doet uh, ze erg veel verdriet. Ook hier dus een loterij uh, tussen de, de salonboten in Amsterdam... Luistert u naar de bijdrage die onze collega's van NHTV maakten. Tegen het nieuwe vergunningssysteem maakten historische Amsterdamse salonboten vandaag een tochtje over de grachten. Omdat het volgens de gemeente te druk is op het water, moesten alle rondvaartboten loten voor een nieuwe vergunning. En dat heeft voor een aantal schippers slecht uitgepakt. Uh, de loterij is uh, niet zo heel goed gegaan voor mij. Uh, de Elisabeth, de kleinste boot, uh, moet in 2024 uh, mag niet meer varen in Amsterdam. En hoe is dat voor u? Nou, dat is heel zuur. Uh, je bouwt een bedrijf op en uh, ja, het, het, opeens ben je ben je vergunning kwijt. Je hebt hier nog wel je boot, maar daar kan je voor de rest niet zoveel mee. Ook voor Arno Koningstein was de loting geen succes. Hij is één van zijn twee vergunningen kwijtgeraakt. Dat is heel triest, want ja, of ik financieel het allemaal ga redden, dat is nog maar de vraag, want uh, de helft van je bedrijf weg is natuurlijk best heel veel. En Arno is dus lang niet de enige. Er waren voor 2024 155 tijdelijke vergunningen te vergeven, terwijl er ruim 700 aanvragen zijn gedaan. Over twee jaar wordt er weer opnieuw geloot. En wat gaat u nu doen met deze boot? Wij uh, ja, kunnen er in Amsterdam niks meer mee in 2024, dus dan zal ik hem moeten verkopen. Nou ja, het is je pensioen was het voor mij, en, maar zonder vergunning is die boot heel weinig waard. Hè? U gaat niet wachten over twee jaar om nog een keer mee te doen met de loting? Nou ja, dan moet, je, dan moet je twee jaar wachten, dan moet je de, dus zeg maar de lichtgelden gaan betalen, het onderhoud moet je blijven doen. Ja, je moet, ja, als je sowieso een lichtplaats mag behouden, want dat is ook nog de vraag. Dus het, het is niet haalbaar om het twee jaar te stoppen. Over twee jaar is er weer een loting dan is mijn volgende boot aan de beurt. Uiteindelijk betekent dat dat je je bedrijf uh, uh, ja, stopt. En, uh, ja, het, uh, dat doet me veel verdriet. Wat een uh, verschrikkelijk verhaal voor uh, de salonboten uh, in uh, Amsterdam. Dan gaan er dus heel veel uh, verdwijnen omdat ze geen uh, verlenging van de vergunning krijgen. En dan uh, mogen ze het over twee jaar weer uh, opnieuw gaan proberen. Maar wat doe je ondertussen dan met uh, de boten? Meer informatie over, we, uh, hierover vind je op www.reddesalonboten.nl Draaiden we al bij Sanford op zaterdag de single Easy Lover van uh, Deze Phil Collins. Ditmaal gekozen voor uh, een andere grote hit van hem. joh, Too Two Hearts. Ja, we blijven vandaag een uh, beetje in de tweede uur uh, op het water. Uh, Albert-Jan, wat bevalt bevallen? Nou, goed eigenlijk? Nou ja, voor de, voor, voor de uh, andere mensen. Uh, de, het voorseizoen is natuurlijk weer begonnen. Om, uh, ja, wat kan je nog doen als je in Nederland blijft? Het dus is gaan varen, dus veel jachthavens zijn nu hartstikke druk bezig om de boten klaar te maken voor, voor het seizoen. En er zullen natuurlijk ook vele mensen op zoek zijn naar een, naar een boot om het seizoen te gaan varen. Dus zoals gezegd, de, de prijzen van tweedehands, derdehands boten, die loopt aardig op. Zo ook dus de vaarkoorts in Uitgeest. Want de populariteit, zoals gezegd, van de het, het watersporten neemt enorme vlucht. Jachthaven uit in Uitgeest maakt zich nu ook op voor een nieuw vaarseizoen. En over de clanditie in de haven uh, aan het Uitgeestermeer gaan geen zorgen. De populariteit van, voor het uh, pleziervaart neemt tijdens de coronacrisis in rap tempo toe. toe. Zo merkt ook natuurlijk de havenmeester Peter de Vries. Dat neemt een vlucht. Mensen zoeken naar vertier en nu echt in Nederland. En wat, wat is er dan beter om voor de watersport te kiezen? Gewoon ontzettend veel zin om weer het water op te gaan. En uh, ik kan eigenlijk niet wachten om hem nu naar ons plekje te varen. De jachthaven in Uitgeest maakt zich op voor een nieuw vaarseizoen. En over klanditie hoeven ze hier niet te klagen. Sterker nog, de populariteit van de watersport zit goed in de lift. Ja, dat is, dat is, dat is niet normaal. Dat is, echt, dat is echt zo, ja. Het is de, de, de watersport, maar ook onze camping, want we hebben ook een camping. Het heeft allemaal een vlucht genomen. Je kunt echt zien dat mensen minder naar het buitenland gaan en de meer in, in, Nederland, in Nederland zoeken. Maar voordat de zeilen worden gehezen moeten ze uit de stalling en te water worden gelaten. In de komende weken zijn dat er in deze haven ruwweg 350 stuks. Boten en schepen die volgens de havenmeester tijdens de coronacrisis in het lagere segment zo'n 25% duurder werden. En dat is volgens Peter makkelijk te verklaren. Omdat ja, mensen die... Uh... Die, die willen gaan varen en dan gaan ze niet gelijk voor een boot van uh, twee ton of zo. Ook de familie Leiding kocht vorig jaar een zeilboot voor een vakantie in eigen land. Ja, we willen gewoon elke mooie dag willen we gewoon meepikken. Ja. En op het moment dat het uh, weer kan, de boot opstappen en gaan. Kriebelt het weer? Ja. Zeker weten. Leg dat eens uit? Nou ja, kriebelen. Je kan weer het water op, je kan weer zeilen. En, en zeilen is wel een hobby natuurlijk. Okay, als je eenmaal op het water bent, dan ben je eigenlijk gewoon. Ja, weg. Of vakantie. Ja. Alleen op de wereld, dat gevoel. Ja, mooie reportage van onze collega's van 1H Nieuws. Zij waren bij de haven van Uitgeest... waar heel veel uh, bootliefhebbers aanwezig waren. En over bootliefhebbers... ja, die prijzen die vliegen enorm omhoog uh, op dit moment... horen we ook aan het begin van die reportage. Nou ken jij ook nog een botermakelaar. En die hebben we vaak genoeg in de uitzending gehad, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Hoe gaat het met uh, meneer De Visser? Meneer De Visser, ja, meneer De Visser. Ja, die heeft... Uh, nou ja, een heeft... zeker voor hem? E, e, nou ja, die heeft natuurlijk wel... Uh... Nodige. Ik kan hem wel eens even bellen. Eens kijken of hij, uh, of hij volgende week of zo in de uitzending kan komen. Of, of hij uh, daar wat over uh, wil vertellen. Ja. Hoe het uh, met hem gaat. Uh, Want hij zit een beetje in het duurdere segment, hè? om het uh, zo maar even te zeggen. Nee, ja, ook in tweedehands. Ik en, uh, en, uh, en bedoel, die beurzen zijn hem op dit moment natuurlijk ook niet. Maar het is een goede suggestie. Ik zal hem eens bellen en uh, kijken, uh, vragen of ik hem in de uitzending kan halen. En, uh, wellicht een statement over die tweedehands, of tenminste dit seizoen, het vaarse seizoen. Want ze zeggen van, die mevrouw zei net in de reportage... lekker alleen op de wereld. Nou, dat, dat kan je wel vergeten. Ja, nee. Als, als iedereen de boten gaat kopen. Uh, ik, ik, ga, ik, ga wat, ik ga wat rondbellen en uh, ik kom daarop terug. Nou, ik heb gewoon de boot gemist, dus ik ga weer plaatjes draaien. <laughs>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 De Salvoortse Radio, de laatste verschenen single van Clean Bandit. En die heet uh, Higher, Higher, Higher. En zo gaan we weer uh, op naar het nieuws. En weer van 4 uh, uur, eerste paasdag 2021. Het wordt morgen nog kouder. Een nog kouder uh, paasdag dan uh, deze eerste paasdag. En uh, zo dadelijk ook in het uh, derde uur uiteraard... onder meer uh, de Pit Report, het dier van de week. En het gedicht van de dag. Ik zou, als ik jou was, gewoon lekker blijven luisteren... naar je eigen lokale radio met een disco-klassieke nu zo vlak voor vieren. She's more than a basic dream, she's my fantasy I gotta let her feel it, I fear she's a woman inside She's more than a basic dream, she's my fantasy than a basic dream.